Frits speelgoed-autootjes. Frits verzamelde speelgoed-autootjes. Ook heel oude autootjes. Hij schilderde ze opnieuw en gaf ze andere banden. Frits had al zijn autootjes een naam gegeven. Zo heette het kleinste autootje Dinky en de vrachtwagen Lorry. Op een middag in de zomer was Frits achter in de tuin aan het graven. Hij groef en groef en groef en de autootjes vroegen zich af wat hij aan het doen was. Een paar uur later was Frits klaar. Hij had een schitterende racebaan voor zijn autootjes gemaakt met tunnels en viaducten en heuvels en bergen. De autootjes soefden over de racebaan. Wat hadden ze plezier! Even later ging Frits naar binnen om thee te drinken. Achter de heg stonden twee bosmonstertjes. Zodra Frits weg was, klommen ze over de heg en stopten de autootjes in twee vieze oude zakken. Ze gooiden de zakken over hun schouder en liepen naar hun rommelige oude hut in het bos. De bosmonstertjes stopten alle autootjes in een kooi. Straks halen we jullie banden eraf, zeiden ze. Want wij vinden gekookte autobanden heel erg lekker. De autootjes kropen dicht tegen elkaar aan. Wat moeten we nu doen? Vroeg Nini. Ik kan proberen de tralies stuk te rijden, gromde Lorry. Dat lukt je nooit, zuchtte de racewagen en kreeg tranen in zijn vooruit. Eén van ons moet proberen te ontsnappen zei Busje. En Frits waarschuwen. Ik ga wel, zei Reeswagen. want ik ben het snelst. Dat is waar, zei Dinky, maar ik ben het kleinst. Ik kan misschien tussen de tralies doorkruipen, zei ze dapper. De autootjes duwden net zo lang tegen Dinky totdat ze tussen de tralies heen was. Ze viel met een zachte plof op de grond. De bosmonstertjes die in de kookpot aan het roeren waren, zagen niet dat Dinky snel de deur uitreed. Dinky reed voorzichtig over het bospad. Ze kwam spinnen tegen en slakken die net zo groot waren als zij. Dinky was bang en ze wist niet hoe ze thuis moest komen. Een tijdje later zag ze op de weg een grote groene kikker. Weet u misschien waar Frits woont? vroeg ze. Nee, dat weet ik niet, kwaakte de kikker. Dinkie begon te huilen. Ik weet de weg niet, snikte ze. Maar op dat ogenblik zag ze een grote zwarte merel. Ze reed naar de vogel toe en vroeg... Weet u misschien waar Frits woont? Natuurlijk weet ik dat, zei de merel. Ik zal je er wel naartoe brengen. Je hoeft niet meer te huilen. De merel pakte Dinky met zijn poten vast en vloog omhoog over het bos naar het huis van Frits. Even later zag Dinky Frits staan. Hij zocht in de tuin naar zijn autootjes en hij begreep maar niet waar ze gebleven waren. Frits was heel blij toen hij Dinky zag die netjes door de merel in de tuin werd neergezet. Maar waar zijn de andere autootjes? vroeg hij. Wat is er gebeurd? Wij zijn door twee bosmonstertjes gevangen genomen, vertelde Dinkie. Ze hebben ons meegenomen naar hun hut in het bos en nu willen ze onze banden opeten. Frits pakte Dinkie op en zei, maar dat gebeurt niet. Rijd maar voor me uit. Volg mij maar, riep de Merel. Ik weet waar de bosmonstertjes wonen. Het was al bijna donker toen ze bij de hut van de bosmonstertjes aankwamen. Frits en Dinky keken door het raam naar binnen. De bosmonstertjes hadden alle banden van de autootjes afgehaald en gekookt. En nu wilden ze net beginnen de banden op te eten. Frits werd verschrikkelijk boos. Met één grote klap sloeg hij de ruit in en stapte naar binnen. De bosmonstertjes begonnen te schreeuwen en ze schopten en sloegen naar Frits. Maar Frits was veel sterker. En even later lagen de bosmonstertjes op de grond. Opeens begon de hut te schudden en toen kwam het dak naar beneden. De regenpijp viel op het hoofd van Frits en hij viel bewusteloos op de grond. En op de kooi was een zware balk gevallen waardoor de tralies ombogen. De autootjes konden zo naar buiten rijden. Ze gingen in een kring... ...om Frits heen staan. We moeten hem naar huis brengen, zei Dinky. Ik weet alleen niet hoe. Als we allemaal onder hem kruipen, kunnen we hem naar huis toe rijden, zei Busje. Dat is een goed idee, zeiden de andere autootjes tegen elkaar. Eén voor één kropen de autootjes onder Frits. En even later lag Frits met zijn hoofd op Lorry de vrachtwagen... ...en met zijn armen en benen op de andere autootjes. Eén, twee, drie, riep Lorry. Start de motoren en rijden. Langzaam reden de autootjes zonder banden het bos in. Opeens riep Dinky, wacht eens, ik weet niet goed hoe we naar huis moeten rijden... Maak je geen zorgen, hoorden ze toen zeggen. Het was de vriendelijke merel. Ik zal wel voor jullie uitvliegen. Rijden maar, riep Lorry. Onderweg klaagde racewagen. Mijn wielen doen pijn. De mijne ook, zeiden de andere autootjes. Toch maar gewoon doorrijden, bromde Lorry. Straks komen de bosmonstertjes achter ons aan. Onder veel gekreun reden de autootjes verder. Toen ze eindelijk in de tuin aankwamen, was Frits bijgekomen. Hij voelde dat hij een flinke buil op zijn hoofd had. De autootjes vertelden wat er allemaal was gebeurd en hoe ze hem hadden gered. Wat was Frits trots op zijn dappere autootjes. En de volgende dag kregen ze allemaal nieuwe banden. Smiddags zoefden de autootjes weer over de racebaan, over de viaducten en door de tunnels. En de bosmonstertjes zijn nooit meer teruggekomen.